uit de Voorstad, een hoorspel in acht delen, geschreven door Lester Powell en vertaald door Tom van Beek. Vandaag het zesde deel, de lichtgrijze ambulance. Ik reed in de richting van het centrum, op de plaats Clichy, de plaats Blanche, Toonde Parijs al haar vrouwelijk schoon. Voor genotzoekers was hier alles te kijk en te kopen. Meneer de scène op de grote boulevards ging het leven wat bezaderder toe. Ik probeerde een beetje te denken, terwijl ik in de eend van mevrouw Fuest door het nog steeds drukke verkeer stuurde. Of denken, het was meer dat ik mezelf een aantal vragen stelde. Waarom had niemand de moord op Margaret Cluff aangegeven? Kon het toeval zijn dat Chase en Magdalino op ongeveer hetzelfde moment ziek geworden wijde en weggehaald door een lichtgrijze ambulance. Kon ik Hector Fuwes vertrouwen? En dan de hamvraag, zou ik mijn hoofd in de strop steken door naar de geboeders bellen te gaan om de rest van mijn honorarium in ontvangst te nemen? Ja, alleen maar vragen en niet één antwoord. Wel kenmerkend voor mijn kwaliteit als detective. wat moest ik me ook bemoeien met grote zaken. Langzaam reed ik door de rue saint honoré Links en rechts in de etalages goud, lila en lichtgroen. De modekleuren voor dat jaar. De schatkamer van Parijs. Ik deed het raampje naar beneden. De lucht was fris en prikkelend. Ik draaide de pas van Dôme op en zocht naar een parkeerplaats. Geen kans, alles was opgebroken. Er werd gebouwd aan een nieuwe metrolijn. Ik vond pas een plekje helemaal achter in de rue de la Paix. Ik hoop dat dit een goed voorteken zou zijn... Na wat er de afgelopen dagen allemaal gebeurd was, kon ik best een beetje vrede gebruiken. Ik wandelde naar het hotel in de rue Castellione. De man van de receptie keek me aan alsof ik een stuk vuil was. Zo kijken receptionisten in zulke hotels. Hij vroeg me of ik Philippe Odel was. Toen ik dat had beaamd, stopte hij me een grote envelop in mijn vingers van zwaar, handgeschept papier. Erin een briefje met maar één zin. Kom naar de Gé des Grandes Augustins. Ik liep weer terug naar de auto. Wat had dat te betekenen? De laatste keer dat ik in dat appartement was, had maar het luft gehangen aan een haak in het plafond. En die laatste keer was eigenlijk niet meer dan een paar uur geleden. De woorden van Hester hamerden door mijn hoofd als een telers, die steeds hetzelfde bericht herhaalt. Waarom gaan we niet naar huis? Waarom gaan we niet naar huis? De stem van de reden maar ik luisterde er niet. Stom genoeg. Paula deed open. De bellet zaten in de woonkamer. Ze waren verdiept in een uitzending van de televisie. Niemand zei iets of schonk ook maar enige aandacht aan me. Kan net zo goed de meter opnemen kunnen zijn. Ik keek naar de haak in het plafond. Geen lijk. George stond op en deed de televisie uit. Ik liep door de kamer en keek naar de plek onder de haak. Geen bloed. Even hing er een loodzware stilte. Toen begon George. Waar kijkt u naar? Naar de vloerbedekking. Wat is daarmee? Niets. Ik bewonder de kwaliteit. Gouden van hem naar dure dingen te kijken. Vind dit altijd fascinerend. Op weg hier naartoe ben ik door de weer gereden. Ik kon mijn ogen niet van de etalages afhouden. De modekleuren voor dit voorjaar zijn goud, lila en lichtgroen. Ergens tussen onrijpe citroen en kropsla in. Tch, hoe dichterlijk. We schenken wat in. Cognac? Ja. Ah. oude wetshoort. Cognac is goudbruin. bruin. Uw honorarium, meneer O'Dell. Ik heb het er even met mijn broer over gehad. Dank u. En wij zijn het erover eens dat u uw werk tot onze tevredenheid hebt verricht. Niet waar, George. Ja. Hier is uw cognac. Oh ja. Uh, dank u. Ik ga me vast verkleden hoor, als jullie het goed vinden. Natuurlijk. Hoe oh, voor je weg gaat, Paula. Ja. In de bovenste laag van mijn bureau ligt een pakje bruin papier. Ik geef dat even aan meneer Odel, wil je? Duizend pond. Een briefje van tien. En niet al wel uitgeven door Luc saint honoré Nooit geweten dat papier zo zwaar was. Hier, van het. Mm, mooi zo. Speelt u cricket? Nee. Jammer. U zou een uitstekende ketser zijn. En, hotel. wij hebben je goed behandeld, vind je niet? U hebt met afgesproken bedrag betaald, ja. Dan verwachten we nu ook van u dat u iets terug doet. Dat is toch geen onredelijke wens, nietwaar? Zegt u het maar. Vertel eens wat u weet van die kunstdiefstal in Brookstreet. Meneer Ballard? Ik ben bang dat u moet teleurstellen. 2000 pond geeft ons zeker wel recht op een open en eerlijk antwoord. Nou, heel eerlijk gezegd, meneer Bellert, kan ik u weinig vertellen. Het enige wat ik weet is dat Dirk Chase en uw nicht de schilderijen gestolen hebben. Ik weet ook dat beide taak was ze af te leveren bij Magdalino in Fontainebleau. En ik weet dat die dingen daar nooit zijn aangekomen. En u kunt het geloven of niet... Ik weet niet waar ze gebleven zijn. Ja, wat nog verder. Ik weet dat een zekere inspecteur Green van Scotland Yard naar Parijs is gekomen voor deze zaak. en werkt samen met de Franse inspecteur Bocage. Ja, dat is alles geloof ik. Die inspecteur Green is een vriend van u, heb ik begrepen. Ja. Valt er met hem te praten? Als u met praten bedoelt omkopen, dan moet ik u helaas teleurstellen. Wat raadt u ons dan aan te doen? In verband met Paula. Oh, ik geloof dat ik u even niet kan volgen. Ze heeft de wet overtreed. Oh, dat was maar een grapje. Voor een half miljoen schilderijen, ja, dan noemt u een grapje. Dacht u dat ze dat alleen maar gedaan had om te lachen? Vraag het dan zelf, als u wilt. Oh, ik heb er eens geprobeerd met haar te praten. Dat is me niet zo goed bevallen. Odel, u moet ons op ons woord geloven. Zij had niet de bedoeling de schilderijen te houden of te verkopen. Ze wilde ze van begin af aan teruggeven. Maar nu zijn ze helaas zoals u zelf zegt, verdwenen. Weet u misschien waar ze zouden kunnen zijn? Het spijt me. U weet, de verzekering heeft een beloning uitgeloopt. En toch weet ik niet wie ze op het ogenblik heeft of waar ze zijn. Sigaar? graag ja. En daar zaten we dan. Met grote sigaren, dure havannas natuurlijk en bellen cognac... Te praten over koetjes en kalfjes. En vanzelfsprekend, dat is onvermijdelijk bij zakenlieden, kwam het gesprek op de euromarkt. Maakt het voor uw zaken nog veel verschil, meneer Odel, dat Engeland is toegetreden tot de EEG? Is privédetective een beroep of een bedrijf? Nou, op de manier waarop ik het doe, is het alleen maar een lachetje. Oh, nou, u bent te bescheiden. Zo'n slechte detective bent u helemaal niet. Oh, wat een beeldige jurk. Inderdaad, erg mooi. En wat vindt u? Heel kleurrijk. U bent erg kleurgevoelig, hè? Ja, ik had kunstschilder moeten worden. Gaan huh? Waar naartoe? U wilt me toch niet zeggen dat u dat vergeten bent? Uh, wat vergeten? Uh, u hebt beloofd dat u papa mij zou meenemen naar Maxime. Daarom ben ik bij jou zo opgetocht. Ach, neem me niet kwalijk, natuurlijk... Oudel, als u ons wilt excuseren. Breng hem even naar de lift, Paula, wil je? Ja. Heer, goedenavond en hartelijk dank. Ik ben er zeker van dat u het niet slecht zal doen in de Europese gemeenschap. Nou, dat is dan ons afscheid. Ga je terug naar Londen? Nee, we vertrekken morgen naar Melbourne. Jammer, ik zou u graag nog eens ontmoet hebben. We zouden al pret kunnen hebben samen. Oh, jawel. De kroonjuwelenjat of zo. moet je ook uit, tenminste, lachen. Ja, hm. Dus jij smeert hem naar Australië. En dan denk je dat je van alles af bent, hè? Ja, de schilderijen worden teruggegeven. Vader zal het allemaal wel uitleggen. En dan zullen ze hem wel niet kwalijk nemen, denk ik. Heeft je vader de schilderijen? Nee, maar hij weet waar ze zijn en hoe hij ze kan krijgen. Hm. Ik voel me nogal schuldig. Ik heb wel iedereen een hoop last bezorgd. En dat gedoe met dat pistool en dat ontvoeren van je vriendin. spijt me. Stom gedoe. Ja, ik hoop voor je dat de politie er net zo over denkt als jij. Dat ze het opvatten als jeugdige overmoed. Ik weet niet hoe ik toe gekomen ben. Echt niet. Misschien gewoon uit verveling om eens iets te laten gebeuren. Hm, had je niks anders kunnen verzinnen. Als je iets doet, moet je het goed doen. Nee, mensen denken altijd dat mannequins met twee benen in het grote leven staan. Je weet wel, glamour, opwindende dingen. Ja, maar zo is het niet. Och, soms. Maar meestal niet. Meestal gaan we door diepe dalen van verveling. Ah, jij dacht, kom, ik zorg eens voor wat afwisseling. En ik ga voor een kwart miljoen pond aan schilderijen gappen. Het klinkt ongeloofwaardig, ik weet het. Maar toch is het zo gegaan. Het leven in de voorstad kan zo ongelooflijk saai zijn. Ja, maar met guff zie je ook al zoiets. Hoe. Uh, hoe gaat het met haar? Och, hetzelfde. Heb jij haar uh, vandaag nog gezien? Ze is vanmorgen teruggegaan naar Londen. Oh. Hoe laat? Voor de lunch. Ze moest nog wat werk doen voor oom Henry in Londen. Dus is ze teruggevlogen. Met het uh, privévliegtuig? Nee, met een lijnvlucht. Wie heeft ze dan naar het vliegveld gebracht? Dat weet ik niet. Ik denk dat ze alleen gegaan is, dus waarschijnlijk heeft ze een taxi genomen. Waarom wil je dat weer? Uh, nou ja, we, we hadden een afspraak. Oh, nou is ze zeker vergeten. Waarschijnlijk. Bel hem maar eens op als je weer in Londen bent. Ik weet zeker dat ze je graag nog eens zou willen terugzien. Dat zal ik beslist doen. Wanneer ga jij terug? Zo gauw mogelijk. Mijn werk is tenslotte afgelopen. Nou, tot ziens en een goede reis naar Australië. De groet aan je vriendin. Uh, hoe heet ze zo ook alweer? Herren. Oh ja, tot ziens. Ben jij dat? Ja, ik ben het. Wacht even. Ik heb Hector. Dat je toch iedere keer de deur aan de binnenkant afsluit. Ah, sorry, dat is de even nog een motie van me. Uh, uh, ik dacht dat jij uh, je kaartavondje had. Uh, twee van mijn vrienden hebben een griep, misschien uh, dus niet door. Uh, jij, ja, heb jij succes gehad? Uh, ik heb het geld. Hier, in dit pakje. Duizend pond. Neem je deel en geef mij de rest. Wil je zeggen dat je alleen maar gegaan bent om wat geld te halen? Ja, Jij hebt erop aangedrongen, Hector. Jij wou geld zien. Nou, nou, hier is het. Hier. Ach, wat denk je ervan? In jouw ogen ben ik geloof ik een. Uh... Een soort zwaarlijk of zo, hè? Er zijn nog meer dingen in de wereld dan geld. Ik hou er niet van op iemand in het krijt te staan. Zullen we het daar maar op houden? Ik ja, spijt me dat je zo min over me denkt. Denk niet min over je, Hector. Je hebt schulden en verplichtingen net als iedereen. En ik wil je graag helpen, als ik kan. Eh, uh, wil je koffie? Graag. Zoek Heather een plaatsje voor de auto? Is ze dan niet hier? Nee. Ik dacht dat jullie samen waren weggegaan. Ze is hier gebleven. Ze zou op een telefoontje wachten. Oh, Nou, misschien is ze een gaan wandelen. Heerlijke avond. Dat zou ze precies niet doen. Ik heb haar gezegd dat ze bij de telefoon moest blijven. En ze wist hoe belangrijk dat was. Wanneer ben je teruggekomen? Een half uur geleden. Twintig, twintig minuten misschien. Uh, heb je een briefje gevonden? Niks gezien. Nou, maar we kunnen even zoeken. Ja, als ze een krabbeltje geschreven had, zou ze het op een zichtbare plaats hebben neergelegd. Ja, daar heb je gelijk in, ja. Ik ga even naar beneden. De conserve vragen. Er ja. gebeurt hier in huis niks zonder de rijweg? En? Ik begrijp er niks van. En wat is er dan? Zeg op. Ze is weggehaald. Met een ambulance. Oh, God. Hoe voelde ze zich toen je wegging? Uitstekend. De conciërge zegt dat ze op een brancard naar beneden gebracht is. Door wie? Twee mannen, in witte jassen. De conciërge zegt dat ze bewusteloos was. Ligt grijs ambulance zonder verdere opschriften. Ja, ja, precies. Hij zei dat het een ambulance was voor een privékliniek. Wat heeft hij gedaan? Wie? Die conciërge van jou. Ja, wat zou die er nou aan gedaan moeten hebben? Vond hij het hele geval niet verdacht, hè? Is het niet in zijn hoofd opgekomen dat ze ontvoerd was? Ontvoerd? Ja, wat denk je anders, hè? Dat ze naar het carnaval was? Wat een keertje, hoor, Als ze plotseling ziek geworden zou zijn... wat zou ze dan gebeld hebben? Een privé ziekenwagen? Nee, nee waarschijnlijk niet. Nee. Dan had ze een concierge geroepen... of een ziekenhuis hier in de buurt gewaarschuwd. Dan moeten we naar de politie. Dit is iets... Hey, wacht even, hè. Dit is iets wat wij niet aankunnen. Tegen een ontvoering heb je een goed vertakte organisatie nodig. De politie. Twee privédetectives kunnen zoiets niet. Ga zitten. Maar, Filip... Ja, je kan er wel eens een ijsbeer in de weer lopen, maar daar schieten we niks meer op. Ga zitten en denk. Waarom is ze ontvoerd? Voor een losgeld. Van mij? <laughs> Alleen een volslagen idioot zou de moeite nemen om haar te kidnappen... voor wat ik zou kunnen schokken. En dit is niet het werk van idioten. Deze overval is zorgvuldig voorbereid en goed georganiseerd. Ze weten dus waar ik zit. Ze hebben het huis in de gaten gehouden. Ze wisten precies wanneer ze hun slag konden slaan. Jij weg, ik weg, en hij is er alleen thuis. Ja, zoiets moet ja. het wel zijn. Heb je helemaal niet gemerkt dat je gevolgd bent of in de gaten gehouden werd? Uh, nee. Oh, verdomme, Kio. Je bent toch een detective? Ja, alsjeblieft, Filip, ik kan me best voorstellen dat je het je aantrekt. Spijt, spijt me, spijt me, spijt me. Nee, Hector. Wij gaan niet naar de politie. We wachten tot ze ons opbellen om te zeggen wat ze willen. En het eerste wat die stem zal zeggen is. Als je naar de politie gaat, ze je haar nooit meer terug. Heb jij er enig idee van wie haar ontvoerd kan hebben? En waarom? Ja, ik dacht van wel. En als het waar is, wat ik denk, is zijn levensgevaar. Er is er een dode gevallen. Wanneer? Vannacht, of vanmorgen vroeg. Ik heb hem maar nu of nee aan het lijf gevonden. Waar? In een appartement op de Gaye de Grande Augustin. En je bent niet naar de politie gegaan? Nee. In plaats daarvan ben je hier naartoe gekomen om hulp? Ja. Juist, ja. Wie is er vermoord? Margaret Guth, jonge vrouw. Zit de van Henry Ballard. Ik heb haar gevonden in zijn appartement. Ik ben er nu net weer terug geweest. Geen lijk te zien natuurlijk. Henry Ballard en zijn broer George zaten rustig naar de televisie te kijken. Paula, niet mooi te wezen. Heb je met ze gesproken over die moord? Nee. Ik heb nog even met de dichtjes staan praten. Die zei dat Margaret vanmiddag teruggegaan is naar Londen. Met het vliegtuig. Dat kunnen we zo nagaan. Met godsnaam. Ik ben niet bezig om haar moord op te lossen. Ik wil alleen Hazel terug. Dan kunnen we inderdaad niks anders doen dan wachten op een telefoontje. Als er een telefoontje komt. Wachten, hè? Ik maak wat koffie. Of wil je liever cognac? Cognac, alsjeblieft. Je moet proberen kalm te blijven. Ik weet dat het moeilijk is onder deze omstandigheden, maar laten we het hoofd koel houden. Waarom eh, heb je de politie niks gezegd over die moord? Doet dat er iets toe nu? Nou, voor mij wel, ja. Dan liggen hier 500 pond. Neem van mijn prachtige pakje. Ik wil dat geld niet. Zo. Nou, nou goed, Hector. Je doet me wat je niet laten kan. Pff. Bel de politie dan maar. Ik even. bel niks. Ik zal je helpen zoveel ik kan. En ik zal je geld niet aannemen. Hector, doe niet zo onzinnig. Neem dat geld. Vertel me nou maar liever waarom je de politie niet gewaarschuwd hebt vanmorgen. Omdat ik de nacht van zaterdag op zondag samen geweest ben met het vermoorde meisje. En omdat ik een sleutel had van dat appartement. Je bedoelt, uh, het zou moeilijk geweest zijn te bewijzen dat jij haar niet vermoord had. Ja. Dat was een grote vergissing als ik mij vraag. Ja, dat zie ik wel in, achteraf. Ja, en het spijt me dat je mij niet genoeg vertrouwt. Anders had je het me meteen wel verteld. Hm. Maar ja, laten we daar maar geen ruzie over maken. We moeten nou in de eerste plaats aan Heftig denken. Zouden ze haar misschien ontvoerd hebben om jou te dwingen je mond te houden over die moeite? Dan zouden ze haar de rest van mijn leven moeten vasthouden. Ja, ja, en dat zie ik niet helemaal zitten, nee. nee, we kunnen niks anders doen dan wachten. Je zou toch ook kunnen lachen. Als het niet zo intreurig was, Ze zitten we nou, hè. Twee detectives, en er is niets wat we kunnen doen. Ach, als we onszelf zou in deze situatie geen raad geweten hebben. Nog een cognac? Uh, nee, dank je. Nou, hij is niet zo best, hè? Om eerlijk te zijn, nee. Nou, Yvonne gebruikt het altijd om te koken. Dus, kunnen we niet alvast de lijst doorkijken van privéklinieken, en verpleeghuizen? Ja, maar uh, wie zegt ons dat we in Parijs, of, of in de buurt van Parijs, moeten zoeken? Nou, die ambulance hoeft natuurlijk helemaal niet bij een ziekenhuis te horen. Ik eh, heb vanmiddag nog inlichtingen voor je verzameld over. Wat... Ja, ja, die man in Fontainebleau. Zou van hem niet iets wijzer kunnen worden? is vanmiddag door dezelfde ambulance weggehaald. Oh. Waar ga jij heen? Ik moet iets doen, acteur. Als ik hier nog langer blijf zitten, word ik gek. Ik ga terug naar de ballet. Denk je dat hij iets loslaat? Nee, maar dan doe ik tenminste iets. Nou goed, nou, dan blijf ik hier wel bij de telefoon, hè? Wacht, als je het niet erg vindt, dan doe ik de deur weer achter op slot. Ik ben er een half uur terug. Nee, ik weet niet waar ze is. Is je vader thuis? Nee, die is net weggegaan met mijn oom. Je was net weg toen er gebeld werd. Iets zakelijks of zo. Daarom zijn we niet naar Maxime gegaan. Weet je waar ze heen zijn? Nee, ze hebben alleen gezegd dat het dringend was en dat ze direct weg moesten. Hoe laat komen ze terug? Geen idee, maar ik denk vanavond nog. Zeg, denk jij soms dat zij weten wie haar ontvoerd heeft? Ik moet alles proberen, Paula. <laughs> met dat soort dingen zouden ze zich nooit bemoeien. Ik bedoel, het zijn allebei heel fatsoenlijke mensen, dat kan je toch zo zien? Waarom heeft George jou geadopteerd? Oh, dat weet je dus. Zo nu en dan doe ik nog wel eens iets van detective werk. Gek, hè? Een meisje adopteren van 21. Als je George kende, zou dat niet zo gek vinden. Ik heb het je toch al gezegd? Het is een heel fatsoenlijk event. Zo fatsoenlijk als het maar zijn kan. Wil je zeggen dat hij jou het fatsoen geadopteerd heeft? Ja. Daar kan ik even niet bij. En hij is nog een beetje getrouwd ook. Zijn vrouw wil niet scheiden. En wij gaan vaak samen op reis. Oh, juist, ja. Als hij je kan voorstellen als zijn dochter, zoeken de mensen er verder niks achter. Nee, vind je het gek? Het heeft ook nog iets te maken met een of andere erfenis. Nou, het fijn heb ik er niet van begrepen. Hij heeft me wel eens uitgelegd, maar ik heb geen pop voor dat soort dingen. En als hij nou wil dat ik officieel zijn dochter ben, wat kan mij dat nou schelen? Vind je niet dat het leven er alleen maar ingewikkelder door wordt? Wat maakt het leven niet ingewikkeld? Zo zie ik het tenminste. Hoe goed ken je George? Is dat een strikvraag? Dat gaat je geen donder aan. Wat anders dan. Hoe goed ken jij je oom, Henry Ballard? <laughs> dat is beter. Weet je, het is niet makkelijk om Henry te leren kennen. Hij is, hoe moet je dat nou zeggen, een beetje gesloten op zijn hoede. Begrijp je? Hoe is zijn relatie met Margaret? Je bedoelt of hij met haar naar bed gaat? Ja. <laughs> dat zou ik echt niet weten. Ik begrijp van haar net zo iets als van hem. Misschien zijn ze wel dol op elkaar zonder dat iemand er ooit iets van merkt. Paula, ik zal je wat vertellen. Iets dat je moet weten. Aangenomen tenminste dat je dat niet weet. Wat? Ik ben vanmorgen vroeg hier geweest. Hier, in dezezelfde kamer. Ja? Ik heb Margaret gevonden. Ze was aan haar voeten opgehangen aan die haaktuig. Naakt. Je liegt het. Nee, zeker niet. Die griet is gek, dat wist ik. Zo gek toch niet? Ze was dood, Paula. Dood? Haar hals was doorgesneden. Dat. dat kan niet. Wat wil je? Me bang maken soms? Ik wil je aan je verstand brengen wat er om je heen gebeurt. Als haar hals zou zijn afgesneden, dan moet er toch vlek op het kleed zijn? Er waren bloedvlekken op het kleed. Vanmorgen om negen uur. Maar nu niet? Nee, nu hangt het lijken ook niet meer. Er kan makkelijk een ander stuk tapijt gelegd zijn. Het is een effe kleur, dat zie je niet zo. Ik geloof je niet, dat is onmogelijk. Om twaalf uur leefde ze nog. Ze is naar het vliegveld gegaan. Heb je haar zelf gezien? Nee, maar ik hoorde het van George en Henry van allebei. Zeg, wat wil jij eigenlijk suggereren? Dat Henry haar vermoord heeft? Je zegt zelf dat hij een beetje vreemd is, dat je niks van begrijpt. En ze zouden het lijk hebben weggehaald nadat jij hier geweest bent. Iemand heeft het in ieder geval weggehaald. Ik geloof het niet. Ik geloof er geen woord van. Waarom zouden ze zoiets doen? Dit is toch gewoon te krankzinnig om los te lopen? Goed. Laten we veronderstellen dat Henry gek geworden is. En er heeft vermoord. Om welke reden dan ook. Waarom zal hij er dan ophangen aan de zoldering? En dan komt hij een paar uur later terug om het lijk te verbergen? Nee. Nee, dat zou te dol zijn. Of je staat me hier wat voor of te liggen. Of wat? Of je hebt een, een... een hallucinatie gehad. Het was geen hallucinatie, Paula. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ben je naar de politie gegaan? Nee. Waarom niet? Het enige wat ik kan zeggen. Ik ben in paniek geraakt. Je bent gek. Ik geloof je niet. Ze is in Londen. Wel, ga dan. Doe dan. Als ze de telefoon opneemt, heb ik, ik een hallucinatie gehad. Goed. De telefoon is overgezet op de slaapkamer. Ik bel het daar beneden. Ja, wacht maar, ik ben zo terug. En, heb jij gesproken? Nee, dat werd niet opgenomen. Maar dat wil niet zeggen dat ze dood is. Ze kan wel uit zijn. Bel dan de luchtvaartmaatschappijen. Waarom doe jij dat niet? Omdat ik wel wat anders aan mijn hoofd heb. Waar ga je naartoe? Terug naar Montmartre. Ik heb een telefoonnummer voor je opgeschreven. Mocht je van gedachten veranderen, dan bel je me maar. Van gedachten veranderen? Waarover? Als je me eindelijk wilt vertellen waar er is. Dat weet ik niet. Dat probeert je nou al de hele tijd aan je verstand te brengen. Ik weet niet waar ze is. Goed, laat ik dat dan maar aannemen. Ga je mee? Waar naartoe? Wil je dat er met jou hetzelfde gebeurt als met Margaret? Ik geloof je niet. Je hebt een hallucinatie gehad, of? Je probeert me bang te maken. Meisje, ik heb geen uren de tijd. Ga je mee, hoor? Ik kom or... er geen steek van. Ze is in Londen. Zoals je wilt. Je doet maar precies wat je zelf wilt, hè. Maar zeg niet dat ik jou niet gewaarschuwd heb. Is er al iets geweest? Niets. En hoe ben jij gevaren? Nou, Als de broeders bellen waren er niet meer. Ik heb alleen met meisje gesproken. Die weten van niets. Of ze moeten wel een heel goed actrice zijn. Eén van de twee. Ik eh, heb er nog eens over nagedacht. Hè? Je bent hier eigenlijk in betrokken geraakt door die gestolen schilderij. Ja, mijn eigenlijke opdracht was om Paula terug te vinden. Maar in werkelijkheid ging het op de schilderijen. Ter waarde van een kwart miljoen pond. Wat zou een hele geven? Een vierde? Ongeveer. kan ze in ieder geval voorlopig nog niet kwijt. Dan moet die in eerst een beetje vergeten zijn. Ja, tot die conclusie was ik ook al gekomen, ja. En dan? Ze hebben een organisatie die gesmeerd loopt. Ze kunnen mensen uit hun huizen plukken en ze ontvoeren in een privé ziekenwagen. En toen dacht ik... Hier steekt veel meer achter dan alleen maar een gewone kunstdiefstal. De vraag is alleen. wat? Ja, laat mij maar. Hallo? Odel? Spreekt u mee? Ik heb een boodschap voor u. Het gaat over juffrouw Macmurray. Ja, hoe is het Ze met haar? maakt de... het uitstekend op het ogenblik. Maar geen nonsens, begrepen? Begrepen. Je bent dus niet zo gek geweest om naar de politie te stappen? Klopt. Als u naar de politie gaat. Ziet u haar nooit meer terug? Uh, wat, uh, wat moet ik doen om haar terug te krijgen? De Broekstrieg schilderijen afgeven. Die heb ik niet. Wij weten wel beter. Maar weet u het verkeerd. U hebt tot morgenmiddag vier uur de tijd. Voor die tijd komt u naar Nogis, garage Azur in de Rue de Junot. U rijdt de auto naar binnen, sluit de portieren af en geeft de sleutels aan de man op het kantoortje. Hebt u dat? Ja, dat heb ik. Maar de schilderijen heb ik niet. Om de schilder Hoe lang heb je om ze te vinden? Tot morgenmiddag vier uur. Tjonge tjonge, ik heb er wel een bende van gemaakt. Hè? Dat is nou de tweede keer dat ze haar vlak van mijn neus wegplukken. Wat ben ik voor een afschuwelijke putzer Je hoeft je zelf niks te verwijten. Iedereen laat er wel eens een steek vallen. De vorige keer heb je het er ook gezond en wel teruggekregen. Ja, de vorige keer wel ja. En Hoe zie ik eruit? Hm? Nou, eh, opgewonden. Maar dat is bij jou niks bijzonders. Zijn mijn reacties wel normaal? Of heb jij het idee dat ik misschien... Misschien een beetje, een, een beetje gek bent? Ach, nee, helemaal niet. Waarom vraag je dat? Ja, ze zou best eens gelijk kunnen hebben, hè? Dat het alleen maar een hallucinatie geweest is. En dat Margaret er helemaal niet gehaald heeft. Kan toch niet waar? Ik bedoel, je verbeelding kan je soms lelijk prachtig spelen. Vooral als je gespannen bent. Filip, jij mankeert niks. Je hebt ze echt allemaal nog op een rijtje. Neem dat dan maar van mij aan. Wat jij nodig ik hebt. Ik weet het, ik weet het. Ik ben helemaal over mijn toeren. En ik moet nodig een paar uur gaan slapen. Hector. Hector, word wakker. Kom op. Ja, oh. Come on. ja ik, ik, ik heb net wat bedacht. Oh. Oeh. Wat zei je nou? Geef, geef me een bril eens even. Nou, dank je. Heb jij hier ergens een zwart leren koffertje gezien? Hm? Nee, eh, niet gezien. Moet het hier in huis zijn? Nou, ik, ik heb het meegebracht en in de zitkamer neergezet. Ja, die ontvoerders kunnen het natuurlijk meegenomen hebben, maar, maar... maar misschien hebben ze het ook wel over het hoofd gezien. Dat kan je niet vinden in de kamer. Nee. Goed. Nou, laten we dan eerst eens zoeken in de rest van het huis, hè. Gooi me een ochtendjas Is dit het? Dat is hem. Waar heb je hem gevonden? In de kinderkamer, boven op de kast. Dat zal Hesse wel gedaan hebben. Goed van haar om daar aan te denken. Ja, het is er nog. Wat? Het resusje. Bagagedepot van het Lyon. Dat zouden de schilderijen kunnen zijn. Gestolen schilderijen in een bagagedepot? <laughs> Wie komt erop, nietwaar? Ik ben het met je eens. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar ik ga het toch proberen. Op het resuutje kreeg ik een grote koffer. Een slordig ding van groen canvas met een leren riem eromheen. Hij zag er in ieder geval niet naar uit dat er voor een kwart miljoen pond aan gestolen schilderijen in verbreuren zou zitten. Misschien was weer de onwaarschijnlijkheid juiste truc. Zwaar was de koffer niet. Ik nam hem mee naar buiten en legde hem op de achterbank van de eend van mevrouw Fuwest. Ik reed weg. Chris kraste door wat straten, maakte een paar keer plotseling een halve draai en toen ik er zeker van was dat ik niet werd gevolgd, stopte ik. Het was vlak bij de jardin de plant. Ik maakte de riemen van de koffer los. Hij zat niet eens op slot. De sloten werkten geen van beide meer. Ik tilde deksel op. Daar lagen ze, zorgvuldig opgerold en verpakt in een plastic zak. Ik deed de koffer weer dicht en bond de riemen vast. Ik zuchtte diep, leunde achterover en stak een sigaret op. Een warm gevoel van opluchting trok door mijn lichaam. Eindelijk had ik dan eens iets goed gedaan. Een goede conclusie getrokken door het resuutje in het koffertje in verband te brengen met de schilderijen. Wat zou er nog gebeurd zijn? Magdalino kon de Bellet bedrogen hebben door met Marguerite samen de schilderijen te onderscheppen. Dan zou er dus een relatie moeten zijn tussen Magdalino en Margaret. En waarom ook niet? Magdalino was een knappe vent. En Margaret had zichzelf niet altijd in de hand, zoals ze me zelf verteld had. De Bellets ontdekte wat er gebeurd was en vermoorden haar. Nee, klopt niet helemaal. Geen van de beide broers was het type van een moordenaar. Maar wie is nu wel het type van een moordenaar? Maar ja, hoe dan ook, ik had de schilderijen... en ik kon Hazard weer terugkrijgen. Het beste was er maar meteen in de garage naar rijden. Maar ik ging niet. Ik ging eerst terug naar Montmartre. Waarom? Ja, dat is geloof ik een goed voorbeeld... van de vreemde hersenkronkels van mensen... die onder hoogspanning staan. Ik ging terug naar Montmartre om het te scheren... en een schoon overhemd aan te trekken. Volkomen overbodige onzin natuurlijk. Het eerste wat me opviel dat de deur niet van binnen op slot was. Hector zou hem toch achter me sluiten. Ik riep zijn naam. Geen antwoord. Ik ging naar zijn slaapkamer. Alles lag overhoop. Laden waren uit de kasten getrokken... ...kleren slingerden over de vloer. Hij was weg. En hij was waarschijnlijk niet uit eigen vrije wil vertrokken. Hector was er wel niet zo netjes... ...maar een dergelijke rommel zou hij toch nooit achterlaten... U luisterde naar het zesde deel van Een meisje uit de voorstad. Een hoorspel in acht delen geschreven door Lester Powell en vertaald door Tom van Beek. De rolverdeling. Philip O'Dell werd gespeeld door Pieter Lutz. Hector Fuest door Jacques Commandeur. Henry Ballard, Huip Horizont. George Ballard, Billy Ruis. Paula Ballard, Ida Bons. En Dokter Barot, Johan Sirach. Technische realisatie. Herman van der Lely en Leon Dubois. Regie, Hero Muller.